5 uur. Het LOS Journaal. Gert Kluk. Ajax is vanmiddag voor de 32e keer landskampioen geworden. De Amsterdammers wonnen met 5-0 van Willem II... en zijn daardoor met nog één wedstrijd te spelen... niet meer in te halen door de concurrentie. De voetballers van Ajax worden op dit moment gehuldigd... bij de arena voor duizenden supporters. Feyenoord en Vitesse zijn in de strijd om de tweede plaats afgehaakt. De Rotterdammers gingen met 2-0 onderuit bij ADO... en Vitesse verloor met 3-2 bij RKC... PSV eindigt hierdoor met zijn 4-2-overwinning op NEC op de tweede plaats in de Eredivisie... door een beter doelsaldo en mag meedoen aan de voorrondes van de Champions League. Willem II is door de nederlaag tegen Ajax direct gedegradeerd naar de Eerste Divisie. Premier Rutte heeft op het bevrijdingsfestival in Utrecht de vrijheidsvlam ontstoken. Daarmee is de nationale viering van bevrijdingsdag officieel begonnen. Voordat hij de vlam aanstak vertelde de premier wat vrijheid voor hem betekent. Hij zei dat vrijheid voor hem betekent dat je rekening houdt met anderen, met hun overtuigingen en met hun geloof. Op 14 plaatsen in het land zijn gratis bevrijdingsfestivals aan de gang. Op veertig podia treden in totaal ruim 250 artiesten en bands op. Bevrijdingsdag wordt vanavond afgesloten met een concert op de Amstel in Amsterdam. Ook prinses Beatrix zal daarbij aanwezig zijn. Israël heeft twee batterijen luchtafweerraketten naar het noorden van het land verplaatst... bij de grens met Libanon en Syrië. Dat is gedaan kort na een nieuwe Israëlische luchtaanval op doelen in Syrië. Maar een legerwoordvoerder weigerde te bevestigen dat er sprake is van een voorzorgsmaatregel. De zware Israëlische aanval van vanmorgen was gericht op het militair centrum in Damascus. Volgens Israël worden er wapens geproduceerd voor de Hezbollah-beweging in Libanon. Israël en Hezbollah zijn aardsvijanden. Het was de tweede keer in een paar dagen tijd dat Israël Syrische doelen aanviel. In de verklaring haalt Syrië fel uit naar Israël. Volgens een woordvoerder is de aanval afgestemd met de terroristen... waarmee Syrië de opstandelingen bedoelt. Nog altijd worden er lijken gehaald uit de puinhopen... van de ingestorte textielfabriek in Dhaka. Het dodental staat nu op 610. Het is niet bekend hoeveel mensen er nog worden vermist. Volgens de autoriteit in Dhaka zouden er nog zo'n 100 mensen onder de puinhopen liggen gevreesd wordt dat het nog veel meer mensen zijn. Inmiddels zijn er negen aanhoudingen verricht. Ook de eigenaar is aangehouden. Hij zou zijn fabriek hebben uitgebreid tot acht verdiepingen... terwijl hij een vergunning had voor vijf. De ramp in de fabriek is de ergste in de geschiedenis... van de kledingindustrie in Bangladesh. Een man die dood werd aangetroffen op een strandje bij Gorkum... blijkt bijna nader zien nog in leven. Twee jongens vonden gisteren het lichaam van een man... bij het strandje buiten de waterpoort. Ze belden het alarmnummer maar naar de politie probeerde de man te reanimeren. Ziekenbroeders van de ambulancedienst namen het werk over... constateerden na een tijdje dat verder reanimeren geen zin had... en dekte het lichaam af. Rechercheurs van de technische recherche, die er later bij kwamen... stelden tot hun verrassing vast dat het hart van de man nog klopte. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem is en hoe hij heet, is niet bekendgemaakt. Het lijkt erop dat dinsdag de eerste echte stranddag wordt van het jaar. Volgens Weerbureau Weerplaza liggen de temperaturen de komende twee dagen tussen de 20 en 25 graden met veel zon en weinig wind. Morgen is de wind aan zee nog aanlandig. Daardoor wordt het ondanks de zon niet warmer dan 13 tot 16 graden. Maar dinsdag draait de wind naar het oosten. Weerplaza verwacht op de stranden van Noord en Zuid-Holland temperaturen van 20 graden. Het zeewater is nog koud. Het standweer is van korte duur. Woensdag trekt een koufront met regen over het land. Meer weer, ook morgen veel zon. Het wordt 15 graden te wadden, tot 24 in het binnenland. AMB verkeersinformatie Een ongeluk op de ring van Amsterdam. Op de A10 West tussen de afrit Haarlem en Westpoort, 2 kilometer. De oprit Westpoort is dicht richting het noorden. En ook de rechte rijstrook kunt u niet gebruiken. Het is verstandig om voorlopig om te rijden via de Tunnel. Verder is het druk rond de Keukenhof op de N208 richting het noorden... vanuit Sassenheim tussen Lisse en de afrit Hillegom, 2 kilometer.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 Bij de Lexus CT200H met 14% bijtelling... krijgt u tijdelijk een topracefiet van Eddy Merck's cadeau... te waarde van 2.195 euro. Kijk op lexus.nl. Yes, het is weer weekend. Tijd voor ontspanning. Bijvoorbeeld door bij uw Volkswagen bedrijfswagen dealer langs te gaan voor een rustgevende aanbieding, zoals de DSG Automaat voor maar 995 euro op een transporter of caddy. Sesambroodje, sesambroodje op mayonaise, mayonaise op ketchup. Die twee vullen elkaar natuurlijk perfect aan.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 Goedemiddag, het laatste uur van langs de lijn op de zondagmiddag beginnen we natuurlijk bij de Amsterdam Arena waar gevierd wordt. Edwin Canoelis, staat iedereen al op het podium. Ja, iedereen staat al op het podium. Ook de basisspelers, de vaste spelers van Ajax, die zijn aan het publiek getoond. Allemaal mochten ze met die schaal het publiek even vermaken. De mooiste dans moet ik zeggen, die was van Lasse Schöne. En Ryan Babel die leek die schaal wel tot achter de arena te willen gooien dat publiek in. Dat deed hij dus ook maar niet, want dat, dat is een beetje kostbaar natuurlijk. Terwijl alles nu vooraan op het podium staat. De hele selectie en daar staan ze te springen. Ze hebben het geluid even afgezet zodat het publiek echt kan juichen en echt kan zingen en echt kan, kan vieren met de selectie. Ik zie de burgemeester van de Laan, die staat daar uh, eigenlijk bedeesd achter. Die mag zo dadelijk natuurlijk de selectie gaan, uh, gaan toespreken. De burgemeester uh, die uh, er onder meer verantwoordelijk voor is geweest... ...dat de huldiging vandaag niet morgenavond wordt gehouden. Want uh, ja, hij wilde niet en een bevrijdingsdag en een huldigingsdag... ...af achter elkaar halen uh, qua uh, politieinzet. En daar staat uh, de selectie voor de burgemeester. Arm in arm, gebroederlijk. Het is echt één team. Oh, een fluitconcert. Hier is voor de burgemeester. Laten we even zeggen wat hij zegt tegen de selectie van Ajax. Van harte gefeliciteerd voor jullie en voor Ajax. Pas op, Frank. Frank. ga je hier gewoonte van maken elk jaar? Dan laten we het podium gewoon staan. Jullie allemaal hebben een heel fantastisch feestje. Hier en in de stad. En tot volgend jaar. Dank je wel. Ik wil toch als blijk voor de waardering die ik de gemeente Amsterdam uh, dus namens uit wil uh, laten blijken. Door het shirt de 32e landskampioenschap te geven. En ik hoop dat hij een fantastisch plekje krijgt in het gemeentehuis als Kijk, dat is een mooie verhaal van Frank de Boer aan de burgemeester van Amsterdam. En ja, de burgemeester dacht ik hou het maar kort, want het bier vliegt mij om de oren. Dat zal hij niet gewild hebben. Hij poseert even op het shirt. Ik denk dat het iets een klein maatje is, maar het idee is dat hij ingelijst moet worden natuurlijk in het stadhuis van, van Amsterdam. En horen, Frank de Boer gaat praten naar het publiek, naar die mensenmenigte. De talent! En het is altijd een fantastische prijs. Die zich... Uh... Niet onderscheiden, want iedereen onderscheidt zich. Maar die wel is opgevallen dit jaar. En de prijs van talent van het jaar gaat naar... Victor Fischer! Victor, Victor Fischer wordt naar voren geroepen, wordt geëerd als het talent van het jaar. Schitterend seizoen achter de rug natuurlijk. Hij krijgt een beeldje van Frank de Boer, Victor, overhandigd. Ik hoop dat het een fantastische stimulans is. Dat het al een fantastische jaar dat je dit jaar mee begonnen bent in het eerste. Als verrassing even mee mogen doen in een trainingskamp. En daarnaast eigenlijk niet meer weg geweest. En niet meer te denken uit het ijs. Ik wens je heel veel succes. En hopelijk kunnen we nog heel veel genieten van deze fantastische speler. Mooie woorden aan het adres dus van Victor Fischer. Die uh, het beeldje omhoog steekt en zich laat toejuichen door het uh, publiek. Victor Fischer! En hoor eens, het publiek is uh, uitzinnig. Is een groot fan van hem. Dat mag natuurlijk na zo'n seizoen. Als het goed is... De voorzitter van de supportersvereniging van Ajax tevoren, Amsterdam, Daniel Dekker. Daar komt de voorzitter van de supportersvereniging, Daniel Dekker. Die gaat het publiek ook nog even toespreken en de, de, de, de selectie. Zo dadelijk als Frank Doe de Boer verder gaat praten, dan komen we terug. Wij gaan verder naar Italië, Gio Lippens. Daar is wat discussie over de hoeveelste land ziet tot het nou van Juventus is. 31, maar met die twee omkoopschandalen toch nog maar 29. Wel of geen derde ster, maar jij kijkt lekker naar wielrennen. naar betaal, de tweede... Ja, er zijn de geleerden het nog niet over eens. Maar wij hebben het nu weer over wielrennen. Ja, de ploegentijdgrip zit erop, hè? Ja, de ploegentijdrit zit erop. En ook in het wielrennen worden wel eens kampioenschappen geschrapt. Dat weten we allemaal. We ja. weten in elk geval dat Mark Cavendish zijn roze trui is kwijtgeraakt. Want zijn ploeg Omega Pharma Step is zojuist over de finish gekomen. En Cavendish heeft meer dan 20 seconden verloren op de snelste ploeg van allemaal. En dat is eigenlijk de ploeg die al vrij vroeg in actie kwam. De ploeg van Bradley Wiggins. Ik zei al, die tijd zou wel eens lang kunnen blijven staan... Maar die tijd werd ook niet meer gepasseerd door andere ploegen met goede uh, ploegentijdrit specialisten. Zoals Orica, zoals Garmin. Garmin bijvoorbeeld, de winnaar van vorig jaar van de ploegentijdrit van de Giro van vorig jaar. Ze hadden ook de eindwinnaar toen met Ryder Hesjedal. Die rijden gewoon een hele matige tijd. Drie seconden slechts sneller dan Blanco. 22.30. En ook Orica, die rijdt zelfs langzamer dan Blanco, hoewel dat daar op de honderdste seconde uitkwam. Uh, het verschil tussen uh, Orica en uh, Blanco. We kijken naar de uitslag van deze ploegentijdrit. Gewonnen dus door Sky. Uh, de ploeg van Bradley Wiggins. Dan Movistar op de tweede plaats. Negen seconden langzamer dan Sky. Op de derde plek Astana met Vincenzo Nibali. Een van de grote concurrenten natuurlijk voor Wiggins. Als het gaat om de eindzegen... Die verliest 14 seconden op Bradley Wiggins. Dan op de vierde plek Katusha gaan we verder naar beneden. En komen we op de zevende plek de ploeg tegen van Ryder Hesjedal, De winnaar van vorig jaar. De man die gisteren in die eerste etappe gewoon in het roze mocht starten. Hij verliest 25 seconden. En kijken we naar Robert Geesing. Die verliest dan 28 seconden. ...op Bradley Wiggins. Zo gaan we verder naar beneden. Blanco op de achtste plek dus met 28 seconden achterstand. Terwijl we nu meeluisteren naar interviews die gedaan worden op het podium. En wij verder in het klassement gaan kijken van vandaag. Dan kijken we naar Vacan Soleil die daar voorlopig als negende staat. Ik denk dat dat niet goed is, want ook Orica reda daar sneller. Maar goed, Vacan Soleil staat voorlopig op de negende plek. Ik denk dat het een tiende plek wordt. En dan ga ik nog even verder naar beneden. En dan zie ik als laatste staan, 23ste en laatste 10 Team Argos Shimano, de Nederlandse ploeg die uh, tot uh, nou ja, eigenlijk vanaf het begin af aan de slechtste tijd. Uh... Daar zag. Kijk trouwens naar Salvatore Puccio. Dat is de man die geïnterviewd wordt op het podium. En hij zou dan ook de nieuwe roze truidrager moeten gaan worden. Want hij was van Sky in elk geval de snelste renner. De beste renner in het algemeen klassement. Na de eerste etappe. De etappe van gisteren stond daar op de 33ste plek. En uh, ik denk dat hij uh, op basis inderdaad van de snelste tijd van team Sky. Hier in deze ploegentijdrit. Dat hij uiteindelijk de nieuwe roze truidrager gaat worden. Maar dat zien we zo dan wel. De ploegentijdrit wordt in elk geval gewonnen door Sky. De eerste tik is uitgedeeld door Bradley Wiggins in de richting van de concurrenten. En kijken we naar de Nederlandse klassementsmannen... dan zien we dat Robert Geesink het in ieder geval niet echt heel slecht heeft gedaan. Want die 28 seconden die hij verliest... is in ieder geval binnen de perken gebleven op Bradley Wiggins. Blanco dus achtste, Vacan Soleil negende op de 23 e plek. En de laatste plek team Argos Shimano. Dat zijn de Nederlandse deelnemers. Waar het feest is in Amsterdam zal men ook in Eindhoven relatief blij zijn. PSV won daar vanmiddag met 4-2 van NEC. En is daardoor, daardoor eigenlijk officieus zeker van die tweede plaats. En dus voorronde van de Champions League. Het was overigens een overwinning die niet eens zo gemakkelijk ging. PSV kwam snel op een 2-0 voorsprong. Maar NEC kwam terug tot 2-2. En daarna pas wist PSV iets afstand te nemen met die 4-2 zegen. Na afloop sprak collega Jeroen Elshoff met een van de PSV'ers. Mark van Bommel. Het voelt altijd een beetje gek om een uh, sportman te feliciteren met een tweede plaats. Uh, hoe zie jij dat? Nou, als je geen kampioen meer kan worden, dan is de tweede plek de hoogst haalbaar. Voor de club en ook voor onszelf dat uh, je voor de Champions League haalt. Gefeliciteerd met de tweede plaats. Ja. ja. Leuk, dankjewel. Ja, want wat ik ermee eigenlijk wil raken, is dat er toch. Is, is er een dubbel gevoel? Ja, natuurlijk. Als je in de winst stopt. Uh, een x aantal punten voorstaat... op degene die nu kampioen staat... dan kan je niks anders constateren... dat wij zelf gefaald hebben. Ja, en is dat dan ook iets wat nog meespeelt... op zo'n dag als deze? Want dat zat er natuurlijk al een, een tijdje aan te komen... dat het zo zou uitpakken als vandaag nu uitgepakt is. En natuurlijk denk je eraan. Als, uh, als voetballer wil je altijd kampioen worden. En ik weet wat voor gevoel het is... als je kampioen wordt. Maar iets mooier is er op dat moment niet. En als je dat dan niet kan bereiken... nogmaals, dan moet je voor die tweede plek gaan. Even de wedstrijd van vandaag, het leek met twee vingers in de neus te gaan. Het leek een geweldige dag te worden. Waar gaat dat op een gegeven moment uh, mis eigenlijk? Ja, nou goed, we hebben uh, kans op 3-0. En dan uh, onoplettendheid in, de, in onze verdediging. En dat is 2-1. En dan weet je dat het, uh, elke bal die dan goed valt, ja, dan kan het 2-2 worden. En, en wij moeten dan wel de kans afmaken. Ik denk dat wij meer kansen hebben gehad dan Nek. En dan een, een raar moment aan de zijlijn waar Jeter op blijft liggen en dan komt een voorzet. En uh, ik moet zeggen, schiet hem wel heel mooi binnen. Ja, het werd ineens een soort... Uh, ja, jullie spelen donderdag een bekerfinale... maar het laatste kwartier van deze wedstrijd was ook een soort finale. Ja, dat was het zeker. En je weet dat er na 2 -2, uh, je na 2-2 moet winnen. Je weet ongeveer de tussenstanden. Dat het in ons voordeel was. Ja, dan moet je er alles aan doen. En gelukkig in de, de eerstvolgende aanval uh, na die 2-2... kregen we een vrije trap. En uh, ja, dan moet hij zo hard mogelijk uh, in de hoek van de keeper... Die kan die dan niet vasthouden. Dan ben je een hele, een hele goede keeper als je die bal vaststaat. Ja, uh, nu gaan we naar het lastige gedeelte van het gesprek. Uh, hoe, hoe emotioneel was het voor jou vandaag? Om uh, ja, misschien wel de laatste wedstrijd voor jou in het PSV-stadion te spelen? Ja, zo heb ik er niet over nagedacht. Het belangrijkste is dat we die drie punten halen. Ik geloof je eigenlijk niet zo goed. Dat, speelt, dat moet toch meespelen, Mark? Nee, ja, in principe niet. Daar ga je, daar ga je niet vanuit. Daar ga je, je stapt niet het veld op. En je kijkt dus rond, dit kan wel eens een keer de laatste, laatste wedstrijd zijn. Maar is er toch ook iets wat uh, kan meespelen bij zo'n erenronde... en als je weer die duizenden mensen ziet die je toezingen? Ik bedoel, je, je bent toch niet van, van ijs? Nee, maar er is niks mooier als, als, als voetballen. En in zulke stadions voetballen, dat, uh, dat is het mooiste. Dat, daar doe je het allemaal voor. Wanneer ga je het officieel bekendmaken, eigenlijk, wat je gaat doen? <tus> dat weet ik niet. Dat heb ik altijd de laatste jaren... de laatste drie, vier jaar heb ik het altijd op het laatst gedaan... in samenspraak met de club. En dat is nu niet, niet anders. Mark van Bommel zei dat, dus tweede met een dubbel gevoel. Wat was het hoogste haalbare de laatste weken. En inderdaad is dat gelukt. 4-2 gewonnen van NEC. We keren terug naar het feest in Amsterdam. Ajax, teamprestatie, zegt Frank de Boer. Clubprestatie, zei Dennis Bergkamp. En een ander icoon die terugkeerde, maar in een bestuursfunctie. Hij zat keurig in een pak met een glaasje champagne. Maar hij zal er niet minder blij om zijn. Clubicoon Edwin van der Sar. En die praatte daarover met Edwin Cornelissen. Daartoe te kijken. Hoe uh, bijzonder is het voor jou dit kampioenschap? Uh, ja, heel handig heel anders natuurlijk. Uh, je staat hier, uh, je staat natuurlijk als uh, directie sta je hier. En uh, ik moet zeggen. Uh, bij jouw speler zijn, dan ben je natuurlijk uit 34 wedstrijden bezig. Zes dagen in de week uh, trainen, spelen, rusten, eten, slapen, whatever. En nu uh, heb je toch een, een, hele, een hele andere manier van beleven. Van ja, precies. Ik vond het wel mooi om te zien hoe uh, Dennis Bergkamp en Henny Spijkerman de schaal mochten tonen. Dat is misschien typerend voor dit Ajax. Sorry? Dat is misschien typerend voor dit Ajax. Dat Bergkamp en Spijkerman die schaal mochten tonen. Ja, ja, uh... Iedereen Ieder maakt, maakt zijn deel eronder uit. En, uh, het, het werk wat Dennis en, uh, en, uh, en Henny doen uh, is van precies iets minder dan Frank dat altijd in de limelight staat, wat hij ook uh, volledig goed doet, uh, moet ik zeggen. Maar uh, hij doet dit een eentje natuurlijk en uh, Henny en uh, Dennis zijn heel belangrijk uh, uh, in de, de gang van zaken. Duur de kleinste week. Ja, uh, er wordt wel gezegd, dit is echt een teamprestatie hè? dat is typerend voor dit seizoen. Ja, dat is toch mooi. Uh, ja, je ook een beetje. We hebben niet echt een uh, topscorer. Wel mensen die, uh, die continu blijven scoren. En, uh, ja, dat is heel mooi. En, uh, je ziet ook uh, Kenneth heeft fantastisch gedraaid. En uh, toch uh, twee ambassuren en geen rode kaart. En, uh, ja, de volgende komt er een. Jasper doet het ook, doet het ook goed. Het uh, ja, is natuurlijk heel mooi dat je, uh, dat je verschillende spelers kan gebruiken uh, in, de, in de, dit jaar. Ja, dankjewel. Het wind, Cornelissen, daar het feest gaat voorlopig nog verder. Wij blijven daar in de buurt. Keren terug naar een hele andere wedstrijd vanmiddag. VVV Groningen. Overal vielen doelpunten. Was veel spanning. VVV Groningen werd 0-0. Ach, Groningen loopt een puntje uit op Herenveen Wat verloor, maar moet nog wel wat. Volgende week rond die 7e, 8e plaats. En VVV is helemaal zeker van de nacompetitie... door de nederlaag van Willem II. Wedstrijd zelf in VVV verdiende niet een hele grote, grote prijs. Ronald van der Geers had er ongetwijfeld iets over vragen aan de trainer van uh, VVV, de heer Lokhoff. Voor deze wedstrijd zullen geen uh, boeken worden geschreven, denk ik, Tom. Nee, ik, uh, ik las net dat er op de andere velden lustig op los was gescoord. En hier 0-0, maar je kon ook wel zien dat er voor alle tweede ploegen... nog wel uh, Groningen voor de play-offs. En, en, en wij natuurlijk om in ieder geval weer om twee onder ons te houden. Dus dat er iets op spel stond. En uh, uh, ja, daar hadden we meer van verwacht. Maar oké, okay, uiteindelijk 0-0. Want het werd eigenlijk in de eerste helft al snel duidelijk... Dat, dat Willem II niet constant in Amsterdam... dat jullie lot wat dat betreft bezegeld was. Dan zie je toch niet dat, dat er een bepaalde vrijheid komt. Nee, dat vond ik juist de eerste tien minuten wel. Daarna zakte dat in. Dat, dat, dat, nee, dan wil je toch tweede helft... dat je wat vrijer, dat je wat meer naar voren gaat spelen. Maar oké, okay, kijk, je moet ook uh, reëel zijn. Je hebt een tegenstander, die wil ook winnen. En die kunnen ook, uh, die kunnen ook voetballen natuurlijk. Dus ik denk dat we in de tweede helft daarna wel wat meer initiatief kregen, wat meer... Nou, maar de echte grote kansen, denk ik, van beide partijen... zijn uh, een beetje achterwege gebleven. En jij kunt je nu gaan richten op de, op de play-offs. Dat is, een, dat is een zekerheidje. Ga je nog iets doen in de, met de komende wedstrijd? Want dat is eigenlijk een, een veredelde oefenwedstrijd. We spelen zondag Vitesse uit. Dus dat, dat lijkt me voor spelers een hele mooie wedstrijd... om daar te voetballen. Ja. En ik moet, kijken, ik moet kijken hoe iedereen uit deze wedstrijd is gekomen... Uh, de temperatuur speelt natuurlijk een, een, een groot verschil met, met, met hiervoor. Dus we moeten kijken, maar, maar normaal wil ik wel in een bepaald ritme doorgaan. Dus, dus we weten dat we na Vitesse op donderdag de eerste wedstrijd moeten spelen. Uh, maar normaal gesproken wil ik wel zoveel mogelijk, uh, ook de spelers, zoveel mogelijk in het ritme houden. Waar, waar moet je ze nou het meest op voorbereiden als je die, die play-offs gaat spelen op het andere spel van de eerste divisie... waarin je wellicht veel minder tijd krijgt? Ja, dat is anders, maar, maar, maar we bekijken die natuurlijk. Uh, we weten wat onze wacht staan, want we hebben het ook vaker meegemaakt. Zeker hier in Venlo de laatste jaren. Uh, maar in eerste instantie moet je natuurlijk wel van jezelf uitgaan. Alleen je weet wel, uh, de ploegen die, die tegen VVV moeten, toch als Eredivisieploeg. Ja, die zijn erop gebrand. Dus wij zullen ons wat dat betreft, uh, ja, daartegen moeten wij voorbereid zijn. En dan moeten wij uh, voor een weerwoord uh, zorgen. We gaan weer van Ton Lokhoff terug naar de Amsterdam Arena. Althans, aan de buitenkant daarvan, waar het grote feestgedruis is. Edwin Cornelissen loopt daar rond. Vorig jaar was Jan Vertongen, de grote Belg, natuurlijk bij Ajax. En hij liet één Belg daarachter. En die Belg die wordt nu geïnterviewd door Edwin Cornelissen. Toby al de wereld. Uh, Ja, hoe is dit kampioenschap? Je hebt er al een paar beleefd. Ja, dit, uh, dit blijft speciaal natuurlijk. En, uh, je hebt een stukje geschiedenis geschreven met uh, weinig teams die driekrachtelkoude kampioen zijn. En we uh, hebben echt geflikt, ja. ja uh, als je deze titel zou moeten omschrijven vergeleken met die andere twee? Ja, ik denk dat deze gewoon heel stabiel was. En, uh, met een heel jonge groep gewoon uh, door het hele jaar door uh, gewoon een heel uh, goed gemiddeld uh, niveau heb En dat, uh, dat is wel een pluspunt tegen de jaren ervoor. Hey, Zo'n club waar je een paar keer kampioen wordt, daar ben je toch helemaal niet weg? Nee, nee, misschien blijf ik ook wel. Dus uh, we zullen wel zien uh, wat er deze zomer aankomt. En, uh, ik ga rustig zitten en uh, kijken wat, uh, wat ik ga doen. Toby, al de wereld, zei dat. En dan weer naar een verdediger die bij Ajax ook speelde, maar nu heel andere zorg geven. Want hij stond 3-1 voor bij NAC uit, maar het werd 3-2 de Twentwoorden. 3-3 Leurling, 4-3 hooi op aangeven van Leurling... en 5-3 Leurling met zijn tweede en zijn tweede mooie. En een van die verdedigers die dat had moeten voorkomen... was Robbie Wilaard van Roda. Maar het lukte dus niet en Roda gaat naar de na-competitie. Filip Koken, praat met hem. Dit moet pure horror zijn voor jullie. Ja, een hele slechte horrorfilm inderdaad... Uh... Ja, ik denk dat de laatste 25 minuten vatten heel seizoen samen, denk ik. Uh, eerste helft spelen, is er eigenlijk niks aan de hand. Spelen we eigenlijk een hele goede wedstrijd gezien de druk. En moet je, moet je zelfs meer dan 2-1 voorstaan. Nou, dat kom je ook? Ja, niet meer dan 2-1. Ja, inderdaad, de tweede helft komen we 3-1 voor. En, uh, volgens mij zelfs een grote kans op 4-1. En uh, ja, daarna is het gewoon helemaal weg. Uh, zij klappen eroverheen. En, en, uh, ik denk dat je nog blij moet zijn met 5-3. Met, met Waar ligt dat aan? Want ineens in die tweede helft... zeker na een uur spelen, jullie lijken niks meer te kunnen. Ja, inderdaad. Dat hebben we al vaker gehad dit seizoen. En wat, ik, wat het, het, het helemaal het vervelende is... dat de eerste helft eigenlijk misschien wel een van onze betere helften was van dit seizoen. En dat, dat maakt het helemaal bitter. En het feit is nu dat we na-competitie hebben. Dus daar moeten we ons nu volop gaan richten. Het hele seizoen hoor je al bij Roda. Het zijn een stel goede spelers bij elkaar. Het is alleen geen goed team... Zie je dat vandaag ook? De eerste helft niet, de tweede helft wel. En nu de -competitie, en ja daar heeft Roda ervaring mee inmiddels een paar jaar geleden. Ja, er zijn er maar heel weinig spelers over die daar mee hebben gedaan. Volgens mij de loge. Huppert en uh, Joom. Dus uh, ja, dat, dat wordt uh, billen knijpen. Ik bedoel, dat zijn hele lastige wedstrijden, maar we moeten ons wel vasthouden aan zo'n eerste helft. En uh, dan moeten wij er gewoon in kunnen blijven. Robby Wilaert zei dat van Roda. We gaan weer terug naar de Amsterdam Arena. Amsterdam staat nu even centraal. Het was natuurlijk een hele drukke week daar in Amsterdam... met de Koningskroningsdag afgelopen dinsdag. De dodenherdenking gisteravond. En vanavond dus dat feest voor de, bij de Amsterdam Arena. De burgemeester van Amsterdam heeft het er maar druk mee... en verschijnt op al deze plekken. Edwin Cornelissen praat met hem. Burgemeester van der Laan, u dacht ik houd uw toespraak maar kort, hè? ja... Ah. Het is wel al, al fijn dat ik het, uh, het woord had, maar je moet geen lange toespraak halen. Het ging om de felicitaties aan Ajax en aan de supporters. Het viel me wel op, er werd wat gefloten, hè? want de supporters waren het niet onverdeeld eens over de huldiging op zondagmiddag bij de Arena. Nee, maar dat, is, dat weet je. En ik weet ook dat dat... Uh, ik ben een bobo als burgemeester. Ik heb vroeger zelf ook gefloten. Er is een bepaalde leeftijd, dan ben je gewoon niks waard als je niet fluit. En we hebben natuurlijk onze discussie altijd over de plek. En nu hadden we ook discussie over het tijdstip. Ja, dat hoort er allemaal bij. En als u zo het feestje ziet, heeft u het idee dat het goed mooi verloopt? Ik heb... Kijk, nou kijk even. Er staan daar 50.000 mensen. Dat is een mooi plaatje. Uh, oh, ik weet niet wie voor het weer gezorgd heeft, maar het is fantastisch. Ja. Het, haalt, het haalt het natuurlijk niet bij een inhuldiging van, uh, uh, van een koning, hè, maar dit mag er ook wezen. Ja, het mag absoluut wezen. En het is ook een teken van de band tussen Amsterdam en Ajax. Dus het moet gewoon. Burgemeester Eberhard van der Laan en een andere Ajax-icoon... is tegenwoordig trainer van Herenveen. Wisselvallig seizoenmatig begonnen toen dat hele sterke herstelde. 1-1 in de arena, die de, die de titelstrijd nog even spannend leek te maken. Maar daarna, vorige week 4-0 thuis, verliezen van AZ... en vandaag 2-4 tegen Utrecht, ondanks twee goals van Elkanassi. Toornstra, Moulenga, Wuitens en Van der Hoorn zorgden voor de Utrechtse treffers. En ineens is het dus nog lang niet zeker dat Herenveen in de playoffs gaat spelen voor dat Europese ticket. Bob van van de Tak praat erover met Ajax-icoon, maar coach van Heerenveen dus, Marco van Basten. Ja, jullie leken al uh, weken geleden eigenlijk min of meer zeker van de playoffs. Uh, maar begin je zo langzamerhand zorgen te maken dat het toch nog helemaal mis loopt? Ja, zeer zeker, ja. Uh, nou goed, ik heb nog niet een gevoel gehad uh, afgelopen weken dat het er al, uh, dat het al uh, zeker was, helemaal niet. Uh, we zien onze ploeg en uh, we zien ook hoe uh, grillig en wisselvallig het is, dus... Je kan uh, wat dat betreft uh, elke wedstrijd eigenlijk van alles verwachten. En dat is ook wat, wat we, wat we in, in principe niet willen, maar het gebeurt wel. Was je onaangenaam verrast uh, door de uitslag van Ado Feyenoord? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik me daar niet zo druk mee, uh, mee maak. Ik vind dat 2-4 uh, thuis tegen Utrecht, dat vind ik vervelender. En uh, ook de manier waarop, uh, dat, dat is uh, ja, lastig. Lastig te verwerken. Maar goed, ADO is wel weer een echte concurrent nu voor jullie. Nou ja, goed, die, die andere ploegen die, uh, die zeg maar op vijf punten stonden... Uh, Heracles, Nek en, uh, en ADO... die, uh, goed, die blijven natuurlijk uh, ook, ook hun best doen om uh, het uiterste mogelijkheid uh, te pakken. Nou ja, dat is nog steeds het geval. ADO heeft het goed gedaan. En uh, het zal uiteindelijk in de 34ste wedstrijd in de laatste wedstrijd beslist worden. Ontknoping dus wat dat betreft volgende week. AZ maakt zich daar niet zo druk mee om. Hoewel kunnen daar ook nog aan meedoen. Maar die hebben eerst de bekerfinale natuurlijk aanstaande donderdag tegen PSV. En ze hadden een goede generale vandaag. 4-0 werd het tegen Pek Zwolle, Ellen Berens, Johansson en Maher. Maher, de veelbesproken speler van AZ, scoorde het laatste doelpunt. En sprak met Arno van Meulen. Het moet een heerlijk gevoel zijn, zo'n generale repetitie voor aanstaande donderdag. Ja, dit geeft een uh, heerlijk gevoel, want uh, nu ga je ook met uh, veel vertrouwen naar de bekerfinale toe. En, uh, er zit uh, waarschijnlijk iets moois aan te komen, ja. Wat voor moois gaat eraan komen bij die bekerfinale? Nou ja, nu uh, hoeven we nergens zorgen om te maken. En uh, hoeven we alleen ons te focussen op de bekerfinale. En uh, die gaan we winnen. En, uh, en die gaat mee naar maar. Want je hebt al Europees voetbal, hè, met AZ? Klopt, ja. PSV is tweede geworden. Dus uh, we, zijn nu, uh, we hebben Europe uh, Europees voetbal en uh, we kunnen alleen maar focussen op de beker. Deze wedstrijd, uh, jullie uh, hadden echt het plan ook wel om in de tweede helft vooral. Toen stond je al voor om door te gaan, hè? Ja, klopt. Hij uh, ja, stond al 2-0 voor en uh, je wou alleen maar doorgaan... om uh, nog meer doelpunten te, te maken en uh, de supporters te vermaken. En uh, ik denk dat het, heel, dat het geluk is en uh, dat we de supporters hebben vermaakt, ja. Adam Maher dus, winnend met 4-0 van Met AZ tegen Pek Zwolle. Het is bijna half zes. Dit is Radio 1. En dus zometeen het uitgebreide weer. Maar eerst de hoofdpunten van het nieuws met Gert Pluk. Syrië heeft hard uitgehaald naar Israël... vanwege de Israëlische luchtaanval op Damaskus. Volgens het Syrische ministerie van Buitenlandse Zaken... riskeert Israël met deze aanval een regionale oorlog. Het ministerie heeft de VN-veiligheidsraad... en de secretaris-generaal van de Verenigde Naties... schriftelijk verzocht Israël te veroordelen. Volgens de Syrische autoriteiten hebben de Israëlische raketten... op militaire doelen in Damascus het leven gekost aan veel mensen. Israël heeft hiermee duidelijk gemaakt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 En alleen in Amsterdam is Ajax gehuldigd, De nieuwe kampioen van de Eredivisie, de Amsterdammers, wonnen vanmiddag met 5-0 van Willem II en daarmee veroverden ze de derde landstitel op rij. Ook op het Leidseplein wordt feest gevierd. En dat zijn de hoofdpunten. Het weer. Willemijn hoe weer? Af en toe zijn er wat stapelwolken, maar de zon bepaalt momenteel wat wilt. Er is weinig wind en dat is ook vannacht het geval. Dan blijft het helder en het koelt af naar zo'n 7 graden. Morgen opnieuw veel zon en ook wat sluierbewolking. In de middag kunnen zich ook wat stapelwolken vormen, maar de kans op een bui is erg klein. Het is warm, zo'n 20 tot 24 graden. Alleen op de stranden is het met wind van zee een paar graden kouder. Dinsdag is het ook zonnig en vrij warm. De wind komt dan uit oostelijke richting, is ook iets aangetrokken. En dat betekent dat de warmte dan tot op de stranden komt. En met veel zon erbij wordt het dus een echte stranddag. De middagtemperatuur ligt op zo'n 20 graden daar, tot landinwaarts 25 graden. Op woensdag wordt de warmte verdreven door de passage van een koufront. En dat gaat gepaard met perioden met regen of soms buien. De tweede helft van de week verloopt dan wisselvallig en ook beduidend koeler. Met op donderdag, hemelvaartsdag, smiddags nog maar 15 graden op de thermometer. En dan staat er ook heel veel wind. AMB ah, Verkeersinformatie. Het is niet druk op de weg. Maar er zat wel een file op de ringweg van Amsterdam. De A10 West. Voor Westpoort 2 kilometer. De rechterrijstok is al een tijdje dicht. Er gebeurde daar eerder vanmiddag een ongeluk. Nu is de politie bezig met een onderzoek. Ook de oprit Westpoort blijft nog even dicht. Als u die file wilt vermijden, dat kan vrij eenvoudig... door via de A10 Zuid te rijden. En dan de route via de Zeeburgertunnel te nemen. Ook is het nog steeds druk rond de Keukenhof. Nu vanaf de parkeerplaats richting de N207. Dat levert file op op de N208... Vanuit Sassenheim zat er twee kilometer. Het is uh, verstandig om voorlopig richting het zuiden te rijden. NOS, op één. NOS Radio, langs de lijn. Laatste 28 minuten op deze zondag. Straks natuurlijk nog één keer alles over die vaderlandse competitie... waar ook de huldiging van Ajax, de landskampioen, inmiddels ten einde loopt. Maar we kijken ook naar kampioenen in de landen om ons heen. Langs de lijn. Uiterlands voetbal. In, in Italië, want Juve, Juventus is kampioen van Italië. 1-0 wonnen ze van Palermo. Uh, Enige treffer kwam vanaf de strafschop. Stip Arturo Vidal benutte de strafschop en Paul Pogba kreeg nog een rode kaart. Het is voor Juventus de tweede titel op rij. En de 31ste zeggen sommigen in het totaal en anderen zeggen 29, want die twee tellen uit 2065 niet mee. Daar is de discussie nog niet over gesloten. Zelf was er een groot vignet met 31 te zien in Turijn. De ploeg is niet meer te achterhalen, dus nummer 2. Napoli speelt vanavond nog wel tegen Inter, maar dat doet er dus wat dat betreft voor de titel niet meer toe. AC Milan won met 1-0 van Torino en vijf doelpunten van Kloosje bij Lazio tegen Bologna 6-0 en Catania Siena werd 3-0 door drie doelpunten van Bergessio. In Engeland speelde rood tegen blauw de Merseyside derby, oftewel Liverpool Everton, het leverde niet eens doelpunten op en niet eens een winnaar dus, want het werd 0-0. Manchester United, de kampioen, speelt tegen Chelsea, is belangrijk voor Chelsea voor de voorronde, voor de, voor de Champions League te halen, want het gaat daar allemaal om die vierde plaats op dit moment in Engeland. En het staat daar overigens nog 0-0. In Spanje heeft hekkersluiter Real Mallorca een punt gepakt tegen Levante. Het werd 1-1. Mallorca staat nog altijd onderaan in de Primera Division. Barcelona speelt vanavond tegen Betis. Barcelona kan nog geen kampioen worden... ...want gisteren won Real Madrid met 4-3 van Real Valladolid. En het verschil is daardoor niet groot genoeg. In Anderlecht, in België moet ik zeggen, eindelijk weer wat te juichen voor Anderlecht als nieuwe koploper. 2-0 wonnen ze van standaard, beide doelpunten gemaakt door Gillet. Eén uit de strafskop, is dat bijzonder? Ja, want Anderlecht had er al heel veel gemist dit jaar. Zulte had de kop, maar met nog drie wedstrijden te gaan... is het verschil nu twee punten in het voordeel van de ploeg van John van der Brom. Want Zulte won verloren op vrijdag al met 4-0 van het Genk van Mario Been. In Duitsland speelde de kampioen gisteren gelijk, Bayern München... kwam tegen Borussia Dortmund eh, niet verder dan 1-1... U weet het wel, hè? die ploegen treffen elkaar over een paar weken in de finale van de Champions League. Gisteren lieten ze niet het achterste van hun tong zien. Robber speelde bijvoorbeeld niet. En Roy zat op de bank bij Dortmund. Leverkusen verzekerde zich gisteren wel van een Champions League plek. De ploeg won met 2-0 van Nuremberg en wordt daarmee derde in de Bundesliga. Vandaag was er nog één wedstrijd. Freiburg tegen Augsburg werd 2-0. Keren wij terug naar Amsterdam naar de Amsterdam Arena. Zijn naam is veel gevallen. We hebben nog niet zo heel veel gehoord vanmiddag. Het is de man die in het rijtje komt met Louis van Gaal en Rinus Michels. Drie titels op een rij voor Ajax. Hij luistert naar de naam. Frank de Boer, hij is de trainer Edwin Cornelissen. Praat met hem. Frank de Boer, derde titel op rij. Welke is nou de mooiste? Uh, de eerste vond ik persoonlijk de mooiste, omdat alles viel in elkaar. Hè. Op mijn verjaardag, de dertigste. Het zo lang geleden, iedereen zat te smachten. Ja, dat uiteindelijk, dat, dat qua sfeer en allemaal, was dat het, het mooiste, maar... Anderzijds, uh, elke uh, kampioenschap is er één. En dan moet je, moet je koesteren en van moet je van genieten. Ja, precies. Wat je hoort ook wil zeggen. Dit seizoen heeft Ajax het meest dominante voetbal gespeeld. Nee, Dat lijkt ik... me voor de trainer Dat De is natuurlijk altijd heel mooi. Maar voor trainers zijn we op technisch vlak... Daar ben ik er trots op deze, dat zeg je terecht. Ja precies, want wat kan je hiermee ook weer met het oog op de toekomst? Jij gaat weer een nieuw seizoen in straks en ja, ja het gaat al over vertrekkers, hè? Ja, dat is, dat is heel moeilijk te zeggen. Als de groep bij elkaar komt, dan kun je weer vervolgstappen zetten. Maar als er drie sleutelspelers weggaan bijvoorbeeld, ja, dan moet je weer even een stapje terug. En ik denk dat we dit jaar natuurlijk sleutelspelers weg zijn geraakt. Hebben we één stap terug gedaan, maar wel drie stappen vooruit. En laten we hopen dat het volgend jaar weer hetzelfde is. Ja, dat teken ik voor. Ja. Je liet de schaal het eerst tonen aan het publiek door jouw assistenten Dennis Berchem en Andy Spijkerman. Was dat een beetje kenmerkend voor hoe Ajax op dit moment functioneert? Team. Ja, maar het is zo... team, zeg maar, de spelers... Het is een echt team, maar ook zeker uh, alle mensen zeg maar, die met mij werken. En, uh, ik geef ze heel veel verantwoordelijkheid en, uh, ja, en dat moeten ze proberen zo goed mogelijk uit te voeren. Uh, en we zijn ook een echt team. Uh, ik, ik, dat vind ik heel belangrijk. Ik doe het niet want, uh, alleen, want ik heb, wel, ik heb wel kwaliteiten, maar zij hebben ook heel veel kwaliteiten die uiteindelijk het team uh, sterker maken. Dus uh, ik waardeer ze heel veel. Mooi feestje weer. Gaan we doen zeker. Sisters. Een mooi oudje. Should I do it? Uitzending stond voor een groot gedeelte in het teken van de landstitel van Ajax... en zeker ook alle festiviteiten daarna. Gebeurt er Edwin Caneels nog veel daar in de buurt van Arena? Je ziet dat het veld voor de arena, waar die duizenden mensen stonden, langzaam begint leeg te lopen. Er verschijnen wel meldingen op de borden. Doe het rustig aan en stel uw vertrek even uit. Want het is erg druk op de stations, maar de menigte begint langzaam op te lossen. De selectie van Ajax is denk ik een minuut of tien geleden van het podium verdwenen... nadat er een hoop gedanst, gezongen, gesprongen en gefeest werd. En er was een mooie interactie tussen het publiek en de selectie. De selectie die pal voor aan het podium ging staan om maar zo dicht mogelijk bij de fans te zijn. Natuurlijk met die schaal daarbij, maar er werd ook gezongen en er werd uh, gefeest. Amsterdamse klassiekers werden tegenhoren gebracht. Kortom, het was één uh, groot Amsterdams feest. De selectie is nu weer uh, vertrokken, stapt dadelijk weer in de bus en uh, maakt er een einde aan vandaag. Het hoofdstuk is om te vermelden... is dat de gebeurtenis op het podium ook het aangegrepen... om het talent van het jaar uit te roepen. Dat werd Victor Fischer. En daarna werd de Ajax Seat van het jaar bekendgemaakt. Dat werd Deli Blind. Dat is natuurlijk een mooi moment voor de zoon van Deli Blind. Ook al zo'n Ajax-icoon. Dat hij dan nu op het seizoen waar alles voor hem op zijn plek viel... de Ajax Seat van het jaar is geworden. Dat soort kleine officiële momentjes zaten dan ook bij de huldiging. Verder was het vooral één groot feest. Voor de spelers, voor de supporters. Het is een mooie dag in Amsterdam. Wat een goal! De Eredivisie. Al die. De goal. Alle wedstrijden van dit weekend. Laten we maar eens beginnen met Ajax tegen Willem II. Het werd 5-0 in de Arena. Bij de rust stonden 2-0 de goals van Sigthorsson en Eriksen. En na de rust 3-0 Fischer, 4-0 de Jong en 5-0 Hoessen. En met een klinkende overwinning kreeg het kampioenschap van Ajax dus extra glans. Ondanks die grote cijfers was het geen grootse wedstrijd. Maar dat maakte, zoals verwacht, aanvoerder Jong niets uit. Het is toch weer een hele opluchting. Zo'n wedstrijd is toch heel anders dan een normale wedstrijd. En gelukkig scoor je wel redelijk snel. En eerst zelf moet je gewoon vier keer scoren, dan is het klaar. Maar het was geen goede wedstrijd. Ik ben blij dat we de opluchting van het kampioenschap... En het is de derde keer op een rij dat de schaal over, veroverd... en drie keer stond Frank de Boer aan het hoofd. De trainer over wat hem, hem dit seizoen het meest is bevallen. Nou, toch wel uh, de eenheid zeg maar, die we gevormd hebben. is eigenlijk helemaal niks naar buiten gekomen of iets raars. Uh, daar zijn de, de spelers ook hebben daar een belangrijk aandeel in. Maar wij hebben denk ik wel dat setje gegeven dat ze dat uh, begrijpen. Ja, de wedstrijd in de arena was er eentje met historische waarde. Want nog nooit eerder werd er in de Eerdivisie het kampioenschap en de degradatie beslist in één en dezelfde wedstrijd. De coach van Willem 2, Jurgen Streppel, vindt dat er weinig op die laatste plaats van Willem 2 valt af te dingen. Ja, uh, als jij uh, de minste wedstrijden wint, de minste punten hebt en het doelstallo dat ook uh, uh, het minst goede is, dan uh, uiteindelijk verdien je dan uh, om te degraderen hoe, uh, hoe zuur dat op dit moment ook is om, uh, om uit te spreken. PSV NEC werd 4-2 bij de Russische 2-0. Bovenberg eigen doelpunt en de honderdste van PSV via Toyfone. Daarna 2-1 van de Velde, 2-2 Amieu, 3-2 Lens, 4-2 Lokadia. En in die laatste thuiswedstrijd stelde PSV dus officieus de tweede plek. Veilig de plek die recht geeft op de voorronde van de Champions League. Toch een troostprijs voor de club, want in de sport is er misschien toch maar één plaats die telt, dik advocaat. Nou, dat is natuurlijk ook zo. Dat, daar hadden we ook op ingezet uh, op de eerste plaats. Nou, dat is niet gelukt. Ajax heeft altijd minder fout gemaakt dan wij. Uh, we moeten van onszelf naar onszelf kijken. We hebben het zelf laten liggen. En, uh, maar als je dan nog als tweede eindigt uh, met meer dan 100 goals... en heel aantrekkelijk voetbal, dan kan je redelijk, redelijk tevreden zijn. En dan hebben we nog de beker die we kunnen halen. Voor de club PSV is het natuurlijk geweldig dat we voor Champions League spelen. Ado Den Haag tegen Feyenoord werd 2-0 bij de goals werden gemaakt... voor de rust toe Van Duinen en Holla buiten penalty is trouwens zelf nog een strafschop in de extra tijd. De nederlaag in Den Haag betekende voor Feyenoord een streep door de tweede plaats. Maar trainer Ronald Koeman zag nog een andere tegenvaller... want zijn ploeg verspeelde opnieuw punten in een uitwedstrijd. Ja, dat klopt. Dat is ook zo. Dat, uh, daar hoef je niet voor weg te lopen. Uh, in momenten dat het moeilijk is ja, in eigen huis... dan uh, schreeuwt de twaalfde man uh, ons wel weer terug in de wedstrijd. Ja, dat, dat in uitwedstrijden is dat anders. moet het uit onszelf komen. Nou, en dan hebben we nog wel uh, de nodige problemen. En zo blijft ADO Den Haag in de race voor deelname aan de play-offs. Coach Mauri Stijn is tevreden, ook omdat de fans een mooi seizoenslot hebben gekregen. Ja, daar ging het ons ook om. En, uh, kijk, als je van tevoren uh, je doelstelling tussen 10 en 12. dat was de doelstelling toen wij iedereen nog aan boord hadden. Nou, uh, we zijn vier spelers kwijtgeraakt voor de winterstop. En na de winterstop ben je Tornstra nog eens kwijtgeraakt. Dus dan is die nog redelijk scherp ingezet. Dus ik heb in ieder geval aangegeven dat we het uh, publiek uh, thuis uh, moeten, moeten, uh, moeten tracteren om een hele mooie laatste wedstrijd. En dat hebben ze gedaan. RKC Waalwijk Vitesse 3-2, 2-0 bij de rust via Braber en Lieder 2-1 van de Heide, 2-2 Havenaar en 3-2 Duits uit een strafschop. En te bedenken dat vanaf 1-0 RKC met 10 man speelt omdat Boukari protesteerde, geel kreeg, het bleef protesteren en zijn tweede geel kreeg en dus rood. Toch dubbelfeest in Waalwijk, natuurlijk niet alleen vanwege die overwinning, maar dat betekent ook weer dat de ploeg volgend seizoen op het allerhoogste niveau meedoet. En trainer Erwin Koeman was apentrots op zijn spelers. Als je thuis van Vitesse wint, doe je het sowieso al heel goed. Maar als je dan drie kwart wedstrijd met tien man speelt. Ja, die jongens hebben uh, echt een topprestatie geleverd. Uh, 90 minuten, uh, 95 minuten eigenlijk. Uh, gewoon geweldig gewerkt. Ja. En dan Vitesse. Het seizoen gaat toch een klein beetje uit. Want natuurlijk geplaatst voor de Europa League deelnemen aan de Europa League. Maar voor het seizoen was daar misschien voor getekend. Maar naarmate het seizoen vorderde zat er misschien toch meer in. Maar volgens Fred Rutte heeft de ploeg het in ieder geval vanmiddag totaal aan zichzelf te wijten. Het seizoen begint heel slap in de duelletjes. Op alle fronten werden we daar zeker op fysieke werden we, werden we afgetroefd. En dan krijg je eigenlijk de wedstrijd krijg je volgens mij nog een beetje een de handen ook naar rust. En als je dit soort fouten maakt, ja dan, dan blijf je er weer achteraan hobbelen. En dan, uh, dan verdien je denk ik ook niet meer. Herakles tegen FC Twente. De derby in het Oosten werd 1-1. De goals vielen allebei al voor de rust. In de zevende minuut 1-0 Bruns. En na een klein half uur spelen gelijkmaker van Leroy Ver. Denkt u de Kamer radio technisch een beetje slecht vanaf van deze wedstrijd in het oosten? Kijkt u rustig naar Studiosporter, want daar is de wedstrijd natuurlijk gewoon te zien vanavond. Heerenveen, Utrecht 2-4 uiteindelijk. 1-0 El Ganassi, 1-1 Toornstra was de rust. Moelenga 1-2, Wuitens 1-3, El Ganassi 2-3 en 2-4 van de Hoorn. Voor Utrecht stond er weinig op het spel, want de playoffs waren al zeker. En toch boekte die ploeg van trainer Jan Wouters weer een overtuigende zegen. Nee, het is inderdaad. Dat we, de play-offs zijn al, die hebben we al bereikt. Dan wordt van buitenaf vaak gezegd het kan ontspannen. Je kan wel ontspannen voetballen, maar. Ik vind wel dat je een drijf moet hebben om, om wedstrijden te winnen en, en dat proberen we ook steeds. En dan Heeren Veen die leken toch aardig in handen te hebben die play-offs, maar nu wordt het dan toch allemaal weer heel spannend. En Marco van Basten, ja, die maakt zich ook weer een beetje zorgen. Uh, nou goed, ik heb nog niet een gevoel gehad uh, afgelopen weken dat het al, uh, dat het al uh, zeker was, of helemaal niet. Uh, we zien onze ploeg en uh, we zien ook hoe uh, grillig en wisselvallig het is. Dus, je kan wat dat betreft elke wedstrijd eigenlijk van alles verwachten. En dat is ook wat we in principe niet willen, maar het gebeurt wel. Dan de volgende wedstrijd. VVV Venlo-Groningen 0-0. Er staat er altijd mooi achter dat dat ook de ruststand was. Enige wedstrijd waar dus niet gescoord werd voor VVV. Dus de nacompetitie nu verder in commentaar. Zet toe. NAC Breda Rode werd 5-3. Bij de rust 1-2. Het werd 0-1 door de moesje. Malki in eigen doel 1-1. Bonavacia 1-2. Na de rust 1-3 Donald. Er leek niets aan de hand voor Roda. Maar toen 2-3 ten voorde. 3-3 Leurling, 4-3 Hooy. En 5-3 opnieuw Anthony Leurling. Roda kende een prima start. Maar is toch veroordeeld tot de na-competitie. En volgens verdediger Rob Wielaard spreekt de nederlaag voor zich. Ja, ik denk dat de laatste 25 minuten. Vatten, heel seizoen samen, denk ik. Uh, eerste helft spelen, is er eigenlijk niks aan de hand. Spelen we eigenlijk een hele goede wedstrijd gezien de druk. En moet je, moet je zelfs meer dan 2-1 voorstaan. En uh, ja, daarna is het gewoon helemaal weg. Uh, zij klappen eroverheen. en, en uh, ik denk dat je nog blij moet zijn met, met, met 5-3. Tegenover de treurnis bij Roda stond de vreugde van NAC. De overwinning betekent lijfsbehoud. En daarin had Anthony Leurling een groot aandeel. Voor de routinier was het een jongensdroom. Ja, als je in deze wedstrijd waarin je 3 achter staat... En, uh, met twee van dat soort doelpunten en, uh, en twee assists de ploeg kan helpen en, en daardoor ons veilig schieten. Maar uh, ja, dat is een on, on, onbeschrijfelijk gevoel. En, ja, deze, ik, heb echt, uh, ik heb echt mijn tranen moeten bewingen, bedwingen op het veld. Uh, ja, blijdschap, emotie en vooral opluchting natuurlijk. Wel opluchting AZ-Pek Zwolle dan 4-0, maar liefst 1-0 Elm, 2-0 Berens was de Rusland, Johansson 3-0, Maher 4-0. Er kwam ook nog eens goed nieuws voor AZ uit Eindhoven, want door die tweede plaats van PSV is de Alkmaarse formatie nu zeker van Europees voetbal. Donderdag treffen beide ploegen elkaar natuurlijk nog wel in de bekerfinale. Eh, zeker van Europees voetbal, aparte manier om dat dan te halen. En de grote vraag aan realist Gert-Jan Verbeek, heb je nu een prijs gewonnen? Als je kijkt naar het totale seizoen, dan, dan is, het een, is het een beetje de, de slimmele prijzen Om op die manier Europees voetbal te halen. Maar um, we kunnen het ook nog via de reguliere competitie doen. Want we kunnen nog achter worden. Maar dat zal van heel erg belangrijk zijn hoe de bekerfinale geloopt. Hè, want als we de bekerfinale winnen, en waarom niet, dan, uh, dan is het geen uh, slimmele prijs, Maar dan is het een echte prijs waar je ook voldoende recht op hebt. Vorige week ging hij nog een beetje uit zijn dak. Art Langeler, de coach van Pek Zwolle. Want hij was nog niet zeker. Zij Het Goede nieuws kwam vandaag uit Breda. Dus want door het verlies van Roda ontloopt Pek de na-competitie. Ze zijn helemaal veilig. Maar Art Langeler had die zekerheid natuurlijk wel wat eerder willen hebben. Dat klopt. We hadden het graag nog iets eerder gezien, maar je wil altijd meer. En uh, ik heb vandaag verdiend verloren. Maar uiteindelijk dus toch meer punten willen te halen dan, uh, dan clubs onder ons. En dat is prima. De stand na 33 van de 34 wedstrijden. AX is dus kampioen met 73 punten. En ze gaat dus ook Champions League spelen komend seizoen. Tweede PSV met 69 uit 33. Officieus voor 100 Champions League. Het heeft namelijk een veel beter doelsaldo dan bijvoorbeeld Feyenoord. Dat derde staat met 66 punten. En dat gaat ook spelen in de Europa League. Dat geldt ook voor Vitesse. Vierde met 64 punten. Dan vijfde FC Utrecht, 60 punten, zeker van de play-offs. FC Twente heeft 59 punten, ook zeker van de play-offs. En dan FC Groningen. Het staat nu zevende met 43 punten. Is dus een play-offs-kandidaat. Geldt ook voor Heerenveen, dat 42 punten heeft en achtste staat. En zelfs ADO kan nog meedoen aan die play-offs... met 40 punten uit 33 wedstrijden. Dan AZ. Het staat tiende met 39 punten. En gaat dus de Europa League spelen, omdat het de bekerfinale heeft gehaald. Tenminste officieus ervan uitgaan dat PSV... Zich plaats voor de volgende Champions League. En onderaan is de situatie nu ook duidelijk. Want de nummer 16 en 17, Roda en VVV, gaan allebei na competitie spelen. En Willem II is vandaag. Officieel gedegradeerd. En dus is er nog wel een heel programma volgende week, maar is dat inderdaad in grote delen van spanning ondaan. Het gaat allemaal om die laatste tickets voor de play-off. Wedstrijden die er nog toe doen, zijn dan ook Groningen Ajax. Met name dus voor Groningen in dit geval. Roda Herenveen. In dit geval voor Heeren Want Roda gaat dus naar de nacompetitie Pexwolle Ado Den Haag. Want Ado Den Haag strijdt dus ook nog mee. De andere wedstrijden zijn Twente, PSV, Vitesse, VVV, Willem 2 AZ, Feyenoord, Nakbreda, Utrecht, Heracles Almelo en NEC RKC Waalwijk zal veel uitzwaaien worden voor mensen. En ik kan u nog zeggen dat de ruststand in Engeland... bij de topper tussen Manchester United en Chelsea 0-0 is. <middels> on the heartbreak, Ilse de Lange. Krijg krijgen de honkbaluitslagen van zondag. Dus van vandaag door Neptunus. De koploper wint met 7-4 van fase Pioniers. Mr. Kokker HCRW wint voor de derde keer dit weekend... van de ADO Lakers Correndon Kinheim. 5-2 winnen zij. met uh, zijn ook mede koploper. En dan L&D Amsterdam tegen Mampai die Hawks. Dat is niet een nieuw gevechtstoestel... maar dat is ook een honkbalclub in de bovenste divisie blijkbaar. Dus 2-1 werd dat voor L&D Amsterdam. En dat betekent dat Kinheim en Neptunus aan de leiding gaan. En de Lakers, ADO Lakers... Nu staan. Dan zei ik zojuist al dat de routinier Tommy Haas verrassend het toernooi van München heeft gewonnen. Het ATP toernooi in uh, Horas in Portugal werd ook een ATP toernooi gespeeld. En dat werd verrassend gewonnen door Stanislav Favrinka, de Zwitser. Hij won in de finale. Men in twee sets van de als eerste geplaatste David Ferrer uit Spanje. En daarmee komen we tot termijn aan deze bijna zes uur durende uitzending. We begonnen om kwart over twaalf in verband met de 33ste ronde in de eredivisie. Die is uiteindelijk het kampioenschap in Amsterdam opleverde voor Ajax... en de degradatie van Willem II en de tweede plaats voor PSV. Straks allemaal uitgebreid te zien in een uitgebreide extra lange studiosport. Ja, die begint om 7 uur al op Nederland 1. En zal vervolgens na het journaal ook doorgaan tot iets voor negenen. En langs de lijn, sporters op Radio 1 is weer terug vanavond om 10 uur. Het zal dan ook veel gaan over het kampioenschap. Zometeen om kwart over zes hier op Radio 1 de collega's van de VPRO met Studio Itzreda. En daarvoor nog het uitgebreide NOS-journaal. Dank voor het luisteren en nog een prettige avond. Prettige avond. De militaire militaire militaire heeft georganiseerd tegen de al qaeda terrorist camps en militaire installaties van het Taliban-regime in Afghanistan. Twaalf jaar geleden besloot het Westen in de nasleep van 9-11 te interveneren in Afghanistan. Inmiddels is de terugtocht in volle gang. We hebben besloten om de trainingsmissie per 1 juli 2013 te stoppen. Dat betekent niet meteen dat we uit Koeno's weg zijn. Dat zal nog enige maanden duren, maar we gaan wel afbouwen. Volgend jaar komt er een officieel eind aan de missie. Maar wat heeft de ingreep opgeleverd voor het land... en met name de vrouwen in Afghanistan? Reportage in gesprek. Straks om 7 uur in Bureau Buitenland. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Wie was de tovenaar van Ter Apel? Natuur in de uitverkoop? Dat is toch bizar? Laten we nu samen de natuur vrijkopen. Kom snel. Partijvoordedieren.nl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 Vanavond in Cairo Brandpunt, de slag om Vestia, hoe een woningcorporatie bijna 7 miljard vergokte. Er zaten producten bij die je op zijn minst als een soort exotisch moet beschouwen. En een Haagse rockcheck op het Songfestival. Oké, okay, ik ben er klaar voor. Het bewogen leven van Anouk, dat en meer in Brandpunt. Vanavond om kwart over tien bij de Cairo op Nederland 2. Sesambroodje. Sesambroodje op mayonaise. Mayonaise op ketchup. Die twee vullen elkaar natuurlijk perfect aan